Bij een aanslag met een autobom in de Libanese hoofdstad Beirut... zijn twintig doden gevallen en tientallen gewonden. De auto explodeerde in een zuidelijke wijk... waar de pro-Syrische Hezbollah de macht in handen heeft. De explosie veroorzaakte brand in omliggende gebouwen. Brandweerlieden probeerden mensen te redden uit de brandende panden. Vorige maand werd in een aangrenzende wijk... ook een Hezbollah-bolwerk getroffen door een autobom. Soenitische extremisten hebben gezegd dat ze achter de aanslag van vandaag zitten. Zo willen ze Hezbollah straffen voor het meevechten aan de zijde van het Syrische regime. Het Lowlands terrein in Biddinghuizen stroomt vol voor het festival dat daar morgen begint. Er waren een paar uur geleden al 25.000 festivalgangers op het terrein. En er komen er in totaal 55.000. Lolens is daarmee uitverkocht. Vanwege de regen ging het terrein eerder open, zodat mensen minder lang in de rij hoefden te staan. Op het programma staan artiesten als editors, crystal fighters en de jeugd van tegenwoordig. Ook zijn er schrijvers die uit eigen werk voorlezen, films, dans en comedy. Het weer vanavond en vannacht droog, met opklaringen. Morgen overdag flink wat zon, 23 tot 28 graden. Met later in de middag en avond kans op een bui. Zaterdag wordt een zonnige dag, zondag weer kans op een bui. En dit was het NOS Journaal.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 BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Veel Egypte dit uur. Journalist Esmeralda van Boon, goedenavond. goedenavond. Je kent het land goed, je hebt er lang gewoond. Um, dit is voor jou vervelend. Nou ja, dat is een understatement. Heel erg om allemaal te zien, hè? Ja, dit is verschrikkelijk. Ik heb met uh, pijn in mijn buik naar de beelden zitten kijken. Ja. En met mensen gesproken en de verhalen aangehoord en alles. Ik vind het echt uh, ja, heel erg. En Safe Elmadi ook goedenavond. goedenavond. Jouw zus en jouw ouders zitten op dit moment in Cairo um, bij familie. En je bent zelf ook, je bent bij een van die sit ins geweest hè? Ja, laatst nog. 26e. Ja, ja. Bij die grote geloof ik. Dat was redelijk groot, ja. Er waren redelijk veel mensen. Hoe was dat? Um, op dat moment was alles nog oké. Okay. En uh, ja, er was, werd nog geen geweld gebruikt. Maar uh, je merkte wel dat iedereen toch wel bang was voor wat er ging komen. Want. Ja, We gingen wel de straat op om tegen, tegen de moslimbroederschap... dat ze daar weggingen. Maar ja, hoe gaan ze daar weg? En uh, Dat is best wel eng om nu te zien is hoe het gegaan is, zeg maar. Maar jij ging de straat op tegen de moslimbroederschap? Ja. Oké, okay, maar toen je, ik neem aan, toen je bij zo'n zit-in was... heb je dat even niet hardop verkondigd, dat je... Uh, nee, je zit, bij, je zit in, zeg maar, pro-sissie. Dus ja, dan dat soort mensen, die zijn er alleen maar om je heen. Dus bij zo'n zit-in. je zo uh, zit-in. Dus, ja. zit ja. ik dacht bij een pro-moslim boodschap. Nee, nee, nee, nee, dan uh, ben je, kom je er niet levend uit. Nee, ik. precies. Dat verbaast me al eventjes. Maar goed, jouw familie is daar, dus dat is wel spannend. Ik begrijp dat jouw moeder gisteren de straat op ging en jou af en toe foto's WhatsAppte. Ja, ook vandaag. Maar ja. belde je niet op zijn man? In vredesnaam blijft binnen. Ja, mijn moeder is heel nieuwsgierig, dus die wil het wel zien. En dat begrijp ik ook wel, want zo nieuwsgierig ben ik ook. Dus als ik er was, had ik precies hetzelfde gedaan. Nou, ben blij dat je hier Zit. Ja. <laughs> Zometeen praten wij verder over Egypte. En Mick van Wely, onze misdaadman, is er. En we hebben het dus over die enorme maffiabaas die net is opgepakt. Grote schurk. Eén van de laatste uh, echte grote boeven. Ja. Uh, die nog uh, vrij rond in Amerika. Uh, je had in Italië twee grote uh, gangsters die op zijn gepakt in de afgelopen tien jaar. En Bulger was in Amerika ja jarenlang stond hij op de top tien lijst. de most wanted. en uh, Gepakt en nu... Uh, 83, Oordeel. en nu veroordeeld. Ja. Zometeen alle achtergronden van deze man. Maar is Joey Concrete Blonde? We zitten elkaar hier in de studio wat glazig aan te kijken. Ken jij dit, Rolof? Ja, dat klinkt een powerballet. Dat ja, is het altijd goed. Dan is het altijd goed. Ik weet dat jij daar fan van bent, ja. Uh, Concrete Blonde, nummer heet Joey. En het schijnt dat de tekst is geschreven in een taxi op weg naar de studio. En het gaat over verliefd worden op een alcoholist. En dat is dan Joey. Radio 1, BNN Today. Ja, futuristisch nieuw snufje in het Radboudziekenhuis in Nijmegen. De Google Glass wordt daar nu getest tijdens operaties. En je weet het wel, een speciale digitale bril waar je een hele hoop mee kan. Nou, dat zou echt een nieuwe stap zijn in het opleidingstraject van studenten. Stephanie van den Bosch, goedenavond. Goedenavond. Kaakchirurg in opleiding en jij zag de bril live in actie. Uh, Kom. Dan, dan stel ik me dus voor, er is een operatie bezig. Die chirurg zet die bril op en jij ziet exact wat hij doet. Um, ja. Dat is, uh, dat is de bedoeling. Ja. Um, en het is uh, met name handig voor mij als, uh, als uh, mondkijk aanzienchirurg in opleiding, omdat uh, ja, ik dan precies de stappen kan volgen van de, van de operatie. Ja. En uh, vanuit het blikveld van de, van de chirurg. Want hoe dus, kijk je dan als, uh, als student normaal mee over zijn schouder of via een andere camera? Ja kijk, uh, bij sommige operaties sta je natuurlijk zelf mee aan de operatietafel, maar dat kan natuurlijk mm. dus niet altijd. Mm. En uh, soms sta je dan inderdaad achter te kijken, maar goed, uh, dan heb je natuurlijk nooit het beste beeld. Of dan sta je toch ja, naar een achterhoofd of naar een schouder te kijken. Um, soms uh, hebben we wel ook een um, lamp in de operatie, of een uh, camera moet ik zeggen, in de operatielamp. Uh, maar ook daar zit de hoofd van de chirurg uh, wel eens voor, dus ja. dat is toch niet altijd het beste beeld. Ja. En kon je het echt heel goed zien vandaag? Je kon echt zien wat de chirurg zag? Nou het is uh, het is nog wel zo, uh, dat hebben we ook in het persbericht eigenlijk gezegd, dat het zou nog idealer zijn uh, um, qua blik op het operatieveld, zeg maar, om uh, de de camera van de Google Glass nog beter te kunnen instellen. Dus een beetje te kunnen kantelen als het ware. Ja. Um, want? Maar uh, nou, dat je dan, ja je kijkt zeg maar als je aan een operatietafel zit, kijk je altijd best wel naar beneden. Mm -hmm. En um, ja, die, die Google Glass -bril, die kun je wel zeg maar, naar voor en naar achter buigen en instellen, maar nog niet naar, naar beneden en naar boven. Okay. Um, dus dat, uh, dat is nog wel een ding wat we graag zouden willen veranderen om ja. Ja, nog beter focus te krijgen op het Oké. Okay. Nog niet helemaal geperfectioneerd, maar wat maar ook uitermate handig lijkt is als jij een, een examen moet doen, dat jou, de mensen die jou moeten beoordelen uh, niet hinderlijk achter je staan, maar dus ergens in een ander kamertje kunnen meekijken op een scherm. Exact, ja. Dan heb je niet uh, ja, toch de spanning van uh, een professor of een ander staflid dat achter je staat. Uh, terwijl je nou, in ons geval bijvoorbeeld de verstandskies aan het verwijderen bent. En uh, kun je rustig je gang gaan en kan het staflid uh, ja, heel goed mee worden. Dus absoluut een, een uh, toepassing die wij ook zien. Ja. ja, en dan kan de bril ook nog videobellen. En ik begrijp dat dat ook best handig is. Ja, ja zeker. Juist uh, ook voor die beoordelingsmomenten. Want uh, ja, dan kan de of de um, het staflid kan dan gewoon live meekijken, zeg maar. Dus uh, dan hoef je het niet alleen maar op te nemen en dan kun je het later bespreken. Maar ja, je kunt ook uh, live inbellen, waardoor de uh, staflid ook nog kan zeggen van nou, probeer eens dit. Of waar die tips en trucs kan geven als het aan. Uh... Het lijkt me vooral ook erg irritant eerlijk gezegd. <laughs> ja, het is, uh, we zitten nog in een experimentfase. Ja. Dus uh, ik ben ook echt benieuwd waar dat gaat eindigen. Ja. Ik begrijp dat er, het is een primeur in Europa, maar in Amerika gebeurt dit al langer. Um, voor jullie is dit echt nog wel een experiment? Maar wat denk je? Ja, nou het is in Amerika, en die zijn ook nog wel echt een experiment. Hoor. Google heeft uh, een, uh, ja, een kleine 2000 Explorers uh, ja, aangesteld. Daar. Dat zijn mensen die op allerlei vakgebieden die bril aan het proberen zijn. Mm -hmm. En ook in Amerika wordt er nog volop geëxperimenteerd. Ook in de zorg. Maar uh, niet alleen op de operatiekamer. Maar ook bijvoorbeeld met thuiszorg. Je allerlei dingen voorstellen. Uh, dus ja, het is hier nog echt een experiment. maar in Amerika ook wel. Hè. En, uh, ja. Ik denk wel dat het een uh, grote vlucht gaat nemen. ook voor de toepassing in de gezondheidszorg. Goed, jullie hebben het in ieder geval vandaag alvast even kunnen testen. Stefanie van den Bos, kaartje ja. door, geen opleiding. Dankjewel. Hartelijk bedankt. Tot ziens. Roel of de Vries? Egypte, daar beleefden ze gisteren een van de bloedigste dagen uit de geschiedenis. Er wordt gerouwd om inmiddels ruim 500 doden... en het land staat voor een haast uitzichtloze situatie. Hoe is het de day after in de straten van Cairo en andere steden? We vroegen het aan drie Nederlanders die daar nu zijn. Te beginnen met Jayla Ali vanuit de wijk Al-Zamalek in Cairo. Bij mij in de buurt is uh, politie, niet veel leger. Er stond wel een tank in de buurt van de ingang van de brug. Dus de uh, afslag van de melk. Maar voor de rest gaat het hier... Best wel oké. Okay. Um, restaurants werken, cafés werken, mensen zijn buiten. Maar ja, het is niet Egypte zoals ik dat gewend ben. Dus ja, het houdt zeker wel de, de dagelijks leven en de mensen uh, in de band. Het is net alsof er een soort van depressieve wolk over Cairo heen hangt. Want uh, ik zit dus in Zamalek ik heb vrienden zitten in, in, in andere plekken in Egypte. Ik heb vrienden zitten bijvoorbeeld in Heliopolis... die uh, niet haar huis uit wil uh, om naar mij toe te komen in Zamalek Mensen zijn bang. En Joost Scheffers die zit in Mohandessin en dat is ook in Cairo... Ik woon in Mohammedi zien. Daar was het uh, de afgelopen twee maanden rustig. Gisteren was hier echt de chaos losgebroken toen, uh, toen er een nieuwe promotie zit, in was gekomen bij hun moskee hier in de buurt. Vandaag is daar één grote chaos. Um, Vraadmeubilderd is overal, stenen liggen overal. Um, stenen zijn uit de grond getrokken, er zijn gegooid. zijn nog leger dan normaal. Uh, Restaurants zijn gesloten, winkeleerd houden hun spullen binnen. De mening van de Egyptenaren is, merk ik bij een aantal mensen, met dat is mijn perceptie is dat heel veel mensen goed zien wat het leegheid heeft gedaan... ze hebben ingegrepen om het land te beschermen. En tot slot Jasmina Nellestein in Alexandrië. We zijn nu op dit moment op meerdere plekken kletjes gaan in Alexandrië. Ik krijg telefoontjes binnen dat we opstootjes zijn bij een kerk hier. Heel veel mensen zijn bang en ik denk dat het daarom ook redelijk rustig is... op protesten na dan. Men, heel veel mensen blijven thuis. Die, die hebben zoiets van, na wat er gisteren gebeurd is, van nou laten we vandaag maar thuis blijven om, om te kijken of wat, wat er nog meer kan gaan gebeuren. De banken zijn allemaal dicht, heel veel winkels zijn dicht, allemaal uit voorzorg. Heel veel brand geweest overal. Sommige straten hadden we al vier, vier, vijf brandjes. Wat gebouw die echt helemaal is afgefixt, dat zie je allemaal wel terug. Ja, in de studio nog steeds journalisten Esmeralda van Boon... en Safea El Elmadi, een Egyptische jonge dame. En, uh, jouw ouders zitten daar, je zus zit daar. Ja, en jij bent hier. Um, Esmeralda, uh, de, vandaag is, is ja, de dag na een van de bloedigste dagen... uit de Egyptische geschiedenis. Hoe, hoe voelt het voor jou? Hoe zou jij het nu omschrijven? Nou ja, alle beelden bekijkend en de verhalen van mensen horend... is het uh, ook nog wel veel ongeloof. Uh, op een gegeven moment zag ik beelden op BBC vanuit de lucht genomen... en dan zie je gewoon grote delen van de stad allemaal branden. Ja, dat, dat is gewoon ongelooflijk om daarnaar te kijken. Ja. Ik krijg een beetje het gevoel als ik met mensen daar praat... en ook de dingen die ik zie dat iedereen zijn adem inhoudt om te kijken wat er nu verder gaat gebeuren. Vooral wat er morgen ook gaat gebeuren. Ja, en vannacht. Ja. En uh, De curfew is nu ingesteld. Die zou eerst om negen uur beginnen, en toen om zeven uur, en toen om negen uur. En uiteindelijk is die om zeven uur toch uh, is de avondklok ingegaan vanavond. En ja, de mensen die ik sprak, die zeiden allemaal... ja, wij blijven mooi binnen en we hopen dat iedereen dat doet. Want op het moment dat mensen wel de straat op gaan... dan heb je kans dat het weer komt tot confrontaties... tussen politie, militairen en mensen die de straat op gaan. Maar jij verwacht, jij zegt, ik ook, ben ook een beetje bang voor vannacht. Je verwacht dat misschien vannacht wel mensen de straat op gaan. Nou ja, er zijn oproepen geweest van moslimbroeders... die zeiden laten we allemaal de straat op gaan. En die, die roepen altijd wel op tot vreedzame demonstraties. Maar dat hebben we gezien dat dat vaak uh, niet vreedzaam is... en dat het wel uh, uiteindelijk uitdraait op geweld. En er zijn vandaag begrafenissen geweest. En uh, naar aanleiding van die begrafenissen... was er de angst dat mensen de straat op gingen. En op het moment dat dat gebeurt en het leger of de politie grijpt wel in... ja, dan ben ik wel bang voor wat er gaat gebeuren. Ja. Um, uh, Savea, jij zei net, mijn moeder die is nieuwsgierig... die gaat de straat op. Ja. Uh, hoe is het vandaag? Heb je er gesproken? Ja, ze is ook op de straat op geweest. Ze zei, het was wel vrij rustig. Want ze zijn echt alles aan het schoonmaken nu. En uh, inderdaad de lijken echt aan het opruimen. En, uh, ja, ze heeft dat, heeft, dat heeft je moeder ook gezien? Ja, ja ze liggen echt gewoon op straat uh, in de rijen. Ja. Dus ik ja. weet niet als er 500 zijn. Ik denk zelfs meer. Maar uh, ja, het is, het is nu wel rustig, zeg maar, op staat wat, wat iedereen al zegt. Zeg maar. Alleen het is nog wel uh, wat er uh, benieuwd wat er gaat echt gaat gebeuren. Nog. Maar jouw ouders zijn, die wonen in Nederland normaal. Die zijn daar nu een maand of drie, zei je net. Ja. Um, uh, ik vroeg net zijn ze niet als, als doodsbang. Maar je zei, nou mijn moeder wil eigenlijk blijven. Ja, ja, het is toch. Uh, ja, ze komt er vandaan. En het is toch het gevoel dat je bij je, dat je, je land wil steunen. Ja. En dat je daar wil zijn en dat je achter je mensen wil staan. Want niemand wil iemand zien doodgaan. En wat er nu allemaal gebeurt, is hartstikke triest. En dat vind een... ik eigenlijk bijna moeilijk om te begrijpen. Ik ja. vind het heel moedig van je moeder. Maar ja, ik zou denken: wat, wat kan je daar doen als je daar zit? Of gaat ja. zij straks ook echt weer mee naar buiten? Nou, ik, dat weet ik niet. Ik hoop dat ze zo snel mogelijk terugkomt. Yeah. <laughs> maar ja, ze wilt ook heel graag de waarheid zien. Dus voor je, haar zie je dingen in het nieuws. En dan is het toch, ja, maar wat is nou waar? Dus dan kan je net zo goed de straat op gaan en zien wat er echt gebeurt. Want dan heb je wel uh, eerlijke... Beelden die je zelf echt hebt gezien. Ja, zometeen hebben we het over um, hoe de situatie nu eigenlijk hele vriendengroepen en families verscheurt. Ook binnen jouw familie. Zavia, jouw moeder vindt het een, je neef vindt het ander. En dat is al tot uh, aardige discussies gekomen. Klopt dat zo. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. En I knew that if I had my chance.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 To the levee, but the levee was dry, and good old boys were drinking whiskey and rye, singing this will be the day that I could die. This will be the day that. Welke is beter, Rolf? Het origineel of deze? Het origineel. Maar deze er zit een wel... heel verhaal achter het origineel, hè? Ja, weet ik wel. En dit van... is gewoon in, ja. Je bedoelt van de dood van Bunny ja, Holly. En die duurt en... ook 13 minuten en zij is gewoon een beetje... Maar dit is wel de, de lekkere me-blair versie vind ik. Ja. ja. Goed. Goed. Ik ja, 2008, 2008, 2008, Madonna en Merkenpijn. Donderdag, Crime Dag bij ons. En dat betekent dat uh, Mick van Welen er is. Um, um, vandaag, nou ja, deze week stond een van jouw grootste hobby's voor de rechter: ja. een maffiabaas, een grote maffiabaas. Amerikaan James Bulger, 83 jaar. Een van de allergrootste boeven ooit. In deze halve-Ierse uh, bos is deze week al veroordeeld. Hoort in november of hij nog vrij zal rondlopen. Breaking news out of Boston, Whitey Bulger guilty. The Boston mob boss convicted of racketeering and 11 murders... and most likely going away for the rest of his life. We finally have somebody guilty in the murder of my father. Murder, extortion, drug dealing. We hope that we stand here today to mark the end of an era... that was very ugly in Boston's history... Ja, een donker tijdperk in de historie van Boston. Um, die begon in de jaren 50, het donkere tijdperk. Het duurde tot uh, de grote schoonmaak in de jaren 90. Daar ja. hebben we het zo meteen over. Maar eerst even, dit, uh, ja, dit, is, um, dit gaat jou aan het hart, hè, dit onderwerp. Nou ja, het, het, het wordt wel de maffiabaas genoemd. Het was, feitelijk was het een ier, was het geen uh, Italiaan. Maar uh, ja, dat hele onderwerp vind ik heel erg, heel erg interessant. Dus Ik heb veel gelezen over hem. Hij werkt nu samen met Italianen. Mm. En uh, ja, de hele oorsprong van, van de maffia en de geschiedenis... Uh, dat integreert mij enorm. Hè. De staat binnen de staat. Bepalen welke politici een rol krijgen. Bepalen wie waar wat bouwt. En uh, uh, ja, dat is erg intrigerend. Uh, over deze man. Um, uh, en met hem samen de zwarte geschiedenis van Boston. Wat was dat voor een tijd? Je moet zo zien dat... Uh, uh, je kent het bijvoorbeeld van de film The Gangs of New York. Mm. Uh, de basis daarvan, dat, is, dat, dat klopt. Dat, dat je, begin vorige eeuw had je heel veel uh, benders. Uh, je, je had immigratie in, uh, in New York. En je had allerlei bendes. Je had Ieren, je had Joden, je had uh, Italianen. Binnen die uh, groep had je ook weer rivaliserende bendes, Vooral de Ieren. Die gingen verschrikkelijk veel met elkaar op de vuist... om de meest lullige dingen. Uh, meisjes, ruzies en dat soort zaken. Ja. Of verbledigingen, uh, weet ik het allemaal wat. En... Uh, uh, het bijzondere van Boston was dat eigenlijk in de jaren 40, na de drooglegging, werd de maffia overal sterker. En werden ze eigenlijk de baas. En Boston was anders, daar wa waren de Ieren erg sterk. En dat had te maken met dat de, de, de, de Italiaanse maffiabaas in Boston, was eigenlijk een beetje een, een, een onderknuppeltje, zijn baas weer in, in de staat van New England wilde een wat, wat, uh, wat slechtere onder, onder baas hebben dat hij kon domineren. Ja. En de Ieren hadden dus daar vrij veel macht. En de Ieren zaten heel erg dik in de politiek, de Ierse criminelen. Dus uh, de Ieren hadden daar een vrij grote rol. Terwijl ze eigenlijk overal was uitgespeeld, dat ze daar een vrij grote rol. En ze pachten eigenlijk, uh, door betaling van een bepaalde som... pachten ze eigenlijk criminaliteit. Dus uh, ze mochten daar zich, zich schuldig maken criminaliteit... door een bepaalde pachtsom te, te betalen aan de Italianen. Dat en is die, eigenlijk de Boston-situatie. En die James Whitey Bulger... Dat is dan van wat later, want je hebt het nu over, wat is dit? Ja, dat is, ja, nou, nee, dat, dat is eigenlijk in de jaren 60, 70, 80. En uh, Bolger werd uh, leider van de uh, Winter Hill gang, ja. Howie Winter. Dat was dus een Ierse gang. En uh, Bolger maakte zich schuldig aan allerlei moorden, woekerentjes. Dus, uh, maar hij was echt, echt een nare man. Bolger was echt, echt een absolute topboef. Ja. Hij is nu ook bijvoorbeeld, uh, hem is te lastig gelegd, 33 verschillende feiten, 19 moorden. Dat was echt een hele, hele zware gangster. En hij heeft ook 16 jaar, nee, jaar lang op de Most Wanted-lijst gestaan uh, in Amerika. 1 miljoen dollar op zijn kop. Maar als ik er wat... Ik las er een stuk over... en dan wordt het een beetje gepresenteerd als de, de Robin Hood onder de gangsters. Ja, dat is wel grappig. Nee, het was echt een notorious hij, motherfucker. Ja, want gewoon. hij wist zichzelf heel goed te verkopen. Ja, nou ja, een het beetje... bekend verhaal is dat hij bijvoorbeeld cocoons uitdeelde... in, uh, in, uh, in arme en Sloppenwijk in Boston en hij presenteerde met kerst, zich als neem ik aan. sorry met Kers met Jaqueline ja. in de zaal met kalkoen <laughs> gaat, uh, gaat leuren. Maar in ieder geval hij, uh, hij presenteerde zich als een aardig mannetje, maar het was een echt een uh, en het was trouwens ook een hele intelligente man. Je zag ook bij de, bij de omschrijving van de Most Wanted posters dat hij zich ophield in, in de bibliotheken en uh, en kunsthallen, Want hij was een fan van kunst. Dat was een hele slimme man. Maar ook uh, een, een echte notorious killer. Hij werd ook beschuldigd van verkrachting. En, uh, en hij was uh, heel bekend van het, een van de mooiste termen in Amerika: loan sharking. Hè? Dat is woekerrentes. Loan sharking. Dus ja. het, het, uh, het geld lenen tegen extreem hoge rentes. Dat soort, uh, het was een keiharde afperser, gewoon een levensgevaarlijke vent. Ook bij zijn arrestatie werden in dubbele muren werd acht ton gevonden en dertig eh, wapen, verschillende wapens. En um, ik begrijp dat zijn eerste moord was ook nog de, was de, op de verkeerde persoon. Oepspongelijk, de broer van het uh, ta maar, the target inderdaad. Maar dat tekende ja. wel hoe hij was. Want, ja, hoe ging hij was, dat? Hij, was, hij, was, uh, hij moest uh, iemand omleggen en hij uh, richtte het pistool en schoot ongelukkig de verkeerde neer. En uh, ja, god, het is een bedrijfsrisico, zo werd het gezien. Maar hij, heeft ook, uh, hij was ook betrokken bij uh, mogelijke uh, moorden van, uh, van politiemensen. En uh, trouwens nog een sajant detail. Zijn broer was de opeen na belangrijkste rijkste politicus uh, van de staat. Uh, dus die moest later ook zijn baan opgeven. Uh, en, uh, maar hij was niet alleen boef. En uh, dat is ook de, de reden dat hij het zo lang heeft ja. kunnen volhouden. Hij was ook informant. Daardoor. Hij was FBI-informant. Hij ja. was uh, op een gegeven moment benaderd door de FBI. Ze, ze wilden hem pakken. En toen zeiden ze, nou wil je voor ons informant worden? Dat heeft hij gedaan. Dat is eigenlijk pas later uitgekomen tijdens een proces van een uh, kameraad. van hem. Maar hij werd informant voor de FBI. En dat is zo uit de hand gelopen. Dat ik, ik vergelijk het een beetje met de IRT-affaire in de jaren negentig in, in Nederland. Die mm -hmm. had je ook de informanten Die mochten drugs binnenhalen en in ruil voor informatie om de grote jongens te pakken. Dat deden ze ook met, uh, met uh, James Whitey Bulger. Dat hij mocht uh, alles doen wat hij maar wilde als hij maar informatie gaf. En hij deed dat heel handig. Hij, hij, hij liet concurrenten, uh, gaf hij aan bij de politie. En hij groeide, groeide, groeide, groeide. En hij werd, ja, het werd steeds groter. En hij speelde heel handig die, die dubbelrol uit. Hij, was, hij was, ja, was gewoon een informant. Maar hij liet, hij liet medegangsters van wie hij last had in zijn business... Ja, liet hij oppakken? Die liet hij oppakken. Door de politie? Die liet hij oppakken. En uh, ja, hij werd op een gegeven moment echt een soort ongeleid projectiel. En uh, halverwege de jaren negentig... Uh, toen, toen bleek eigenlijk dat telkens als de, als de politie hem wilde pakken wist hij weer te ontsnappen en toen werd het ook duidelijk dat hem zelfs toen ook nog een hand boven het hoofd werd gehouden. sterker nog ook in de laatste jaren werd is wel gezegd van ja hoe kan het dat nu nog steeds hij, hij onvindbaar is en eh, misschien toch dat maar nog hoe steeds hoe kan het dat hij zo lang want ik, ik begrijp ze hebben in Australië naar hem gezocht ja, maar in, in land is... overal ja maar hij heeft heel lang dus eigenlijk waarschijnlijk tot tot 2000 heeft hij nog steeds in Boston gezeten terwijl dat gewoon zijn home uh, dingen was dat, dat zie je vaak de, de bekendste Italiaanse baffiabaas Totorina en Bernardo Provenzano werden overal gezocht in heel de wereld... maar zaten gewoon in een kippenschuur uh, in een eigen dorp. Ik weet nog dat Dino S. in Amsterdam... Dino S., zat op, appartementje, hop, ja. met een uitzicht op... Uh, 100 meter op van, van het politiebureau. ja. ja. Dat zie je vaak, hè? Dat, dat ze toch uh, dicht op het gebied willen blijven zitten waar ze werken. Of gewoon simpel, uh, omdat ze daar zich gewoon thuis voelen. Maar je leest maar er hij... nu wat verhalen over dat het, dat het ook wel zo'n romantische kant had. Maar jij zegt, nee, dit was echt, dit is, dit is geen grapje, dit is echt een Kijk, Wij vinden het natuurlijk prachtig om ze te romantiseren, ook, ook bij de grote maffiabazen, Maar het was echt een keiharde killer. Gewoon een ongelofelijke meedogenloze uh, man. En als je dat dan leest van hij bezocht uh, uh, graag... Uh, uh, kunsthallen en uh, een bibliotheek, en hij jogde met zijn vriendin op het strand. En uh, dan krijg je een aardig beeld. En de mafiozoon, de Ierse koning. Maar het was echt een keiharde killer. En het bijzondere is: is ja. ja, 83. Het bijzonder is dat hij tijdens het proces. ...hoopte heel veel mensen eigenlijk van. Nou, nu trekt hij een beerput open. Hè. Misschien komt hij met nog meer dingen over wie hij hem beschermde. Maar hij ontkende gewoon keihard dat hij, uh, dat hij een informant was. En. Uh, en zijn advocaat zei ook nog van, ja, hij is een ier, dat kan helemaal niet, het bestaat niet. En, uh, maar wel dus. 83, hoogbejaard. Um, in november hoort hij hoe lang hij moet zitten, maar iedereen zegt, die komt niet meer levend uh, de bias Deze man is die, die, uh, die zal nooit meer een uitdelen. Nee. James Whitey Bulger. Radio 1, Willemijn Veenhoven. PNN Today. TMG, oftewel de Telegraaf Media Groep, heeft het zwaar. En het zou wel eens het einde van Hives kunnen betekenen... hoor je zo meteen van internetman Danny Mekic. En ik praat zo meteen verder met Savea Elmadi en Esmeralda van Boon... over de situatie in Egypte. Want het is natuurlijk niet alleen op straat onrustig... maar de situatie zorgt ook voor ongelooflijk veel onrust en ruzies... in de Egyptische woonkamers. Meepraten kan natuurlijk op Twitter, hashtag BNN Today. Dit is Radio 1. De hoofdpunten van het NOS-journaal van half tien met Nanette Wel. In China worden binnenkort geen organen meer getransplanteerd van geëxecuteerde gevangenen. De minister van Gezondheid is ervan overtuigd dat alle ziekenhuizen vanaf november met die omstreden praktijk stoppen. China is het enige land ter wereld dat organen van geëxecuteerde gevangenen gebruikt voor transplantatie, vaak zonder toestemming. Leger en politie zullen weer met scherp schieten als Egyptische overheidsgebouwen of ordentroepen worden aangevallen, dat zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een dag na de bloedige confrontaties tussen de troepen en aanhangers van de afgezette president Morsi maakten de autoriteiten duidelijk dat ze achter hun manier van optreden blijven staan. En de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA staakt alle pogingen om de Kepler-ruimtetelescoop weer aan de praat te krijgen. Hij functioneert sinds mei nauwelijks nog. Hij werd vier jaar geleden gelanceerd om planeten te vinden die op de aarde lijken en bewoonbaar zijn. En met de Kepler-ruimtetelescoop zijn 135 planeten buiten ons zonnestelsel ontdekt. En op twee daarvan is misschien leven mogelijk. Nou, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Nou, dankjewel. Olof? Willemijn, we blijven een beetje bij crime. Uh, iets kleinere jongens dan uh, meneer Bulger. Maar een tsunami van zakkenrollers lijkt ons land te overspoelen... Een tijdje geleden nog bij de Gay Pride in Amsterdam... werden er bijna 50 Roemenen opgepakt die aan het rollen waren. Maar volgens de Amsterdamse politiebaas Albersberg... ligt het niet aan de daders of dat de politie scherper moet zijn. Nee, het zijn onze formale dijden mobieltjes. De kern zit toch in die smartphone. In wezen is het het aantrekkelijk maken van de smartphone. Daar zit de cruciale slag. Ja. Het belangrijkste is, weet je bewust, dat je met 700 euro... met een smartphone, het is niet meer een klein portemonnee... met wat kleingeld, het is 700 euro. Ja, opvallend genoeg zijn het diezelfde smartphones... vandaag, waar ze bij Lowlands hoger verwachtingen van hebben om dat rollen tegen te gaan. De organisatie van het festival dat morgen begint... en waar 60.000 potentiële slachtoffers rondlopen, waaronder wij... roept bezoekers op om met hun mobiel foto's te maken... van ongurenlui, verdachte sujetten en andere nageestige types... en die dan te mailen naar verdacht@lowlands.nl. Erik van Eerneburg van Lowlands ligt uit wat precies de bedoeling is. Waar we nu toe oproepen is als je je tentje neerzet... maak even kennis met je buren en andere mensen die om je heen staan... zodat je weet wie in welke tent thuis hoort. En als er dan mensen zijn die zich bij die tenten begeven... waarvan je denkt, van, nou, dat klopt niet, maak dan even een fotootje... stuur dat naar dat at Ga ook naar de security, meld het daar, bemoei je er verder niet mee. Dan lost die security het al dan niet op. Ja, Mick, onze crime-man, we hadden het hier vorige week ook al eventjes over. Ja. Van die bendes die festivals afstruinen op zoek naar telefoons. Um, dit is de directeur van Lowlands, die zegt... maak foto's van verdachte sujetten, stuur het naar nou ons op. Ja. Dan gaan we er naar kijken. Helpt dat? Ja, Ik weet het niet, ik uh, er hangt boven mijn bureau een, een mugshot uh, van mijzelf uh, en daar uh, hangt boven gezocht Roemeense pimpas uh, skimmer of uh, Roemeense skimmer. <laughs> en waarom zeg ik dit? Uh, ik Mas heb nog nooit geskimd, ik heb nog nooit geskimd, maar ik heb misschien wel een, uh, uh, kennelijk een wat boevenhoofd ja, weet je En wel. Ja, wat weet je wat? Wat is de boef? Ik bedoel, uh, ja, ik, vind ik, vind maar... het, ik vind het heel moeilijk. Er zijn ja, ja, ook ik jongens vind die dit komen Is toch gewoon plannen. een idiote oproep, dit of niet? Ben ik nou dit? Ja, ik weet moet niet. je foto's kijk... gaan van mensen die verdacht zijn. Sorry, maar na anderhalve dag is iedereen. Verdachte blauw lens, hoor. Dus schoren en smeren. Dan ja, ja ik, ik, vind, ik vind het goed dat ze in de preventieve sfeer kijken. En, en eigenlijk is de boodschap misschien: wees alert, maar ja, het is zo moeilijk om te zeggen wie is verdacht. Ik bedoel, er komen mensen uit de hele wereld zoals gaan mensen zich focussen op. Uh, op Jongens die er Romeins uh, uitzien. En uh, terwijl dat gewoon. Echt. Ja, weet je, het is heel moeilijk. ik krijg een beetje een klopjacht, ben ik bang ja. voor. Ja. Maar ja. nou, en als mensen oh. dat dan ook op internet inderdaad zetten. En dat het foto's worden verspreid. Oké, okay, hier is dan de bedoeling dat je het mailt naar een bepaald punt van lowlands. Maar mensen kunnen het ook zo op internet zetten. En dan krijg je zomaar ja dat, dat een foto van iemand uh, circuleert, iemand wordt zwart gemaakt en je weet helemaal niet of het inderdaad iemand is die iets kwaads in zin heeft. Nou, dat vind ik, daar moet je wel mee uitkijken en, met dat en, soort dingen. Weet je wat het ook is? Uh, kijk, je kunt van tevoren wel een formulier krijgen met pas op en dit en dat. Maar je zit daar in het feestgedruis, je hebt 15 bier op en uh, dan, dan, dan ben je echt niet bezig met om je heen kijken en goed op je smartphone letten. Ik het denk hardste, dat het is hartstikke goed alleen voor, voor grappenmakers juist die 20 bier op hebben of een puntje natte speed en die denken, oh, ja. grappig, ik maak een foto van die. Uh. En dat stuur ik lekker naar verdacht Ed Lowlands. Ja. Super grappig. Ik kan me voorstellen, als ik, het heel, als ik het heel beeldend beschrijf... dat de politie straks met vijf meter aan foto's op een bureau zit... dan steek ja. ik goed, waar gaan we beginnen? Het ja, zijn ja. vooral selfies met duckfaces. Dus, ja. maar, maar goed, we maken er een grap over. Het is wel echt een probleem. En ik denk dat de boodschap gewoon moet zijn... joh, let op je smartphone. Klaar, maar volgens mij, op je spullen, ik hoorde ja. de directeur vanmiddag bij Radio 1... en hij zei ook wel van, het idee is gewoon, let een beetje op. Dat, dat zit er zit. allemaal ja. achter al die ja, maatregelen ja, die hij heeft afgekondigd. Let ja. een beetje op. En overigens worden die foto's niet openbaar gemaakt. Hè? Dus als je die opstuurt nee, nee. naar verdachtlowlands.nl, dat blijft daar gewoon uh, achter. Jij bent toch ook wel eens op Lowlands? Foto's geweest ik opsturen. Ja, klopt. Ja, ik vind het maar raar. Want als ik er ben, ook, ik ga er echt niet naar kijken. Je bent lekker aan het feesten. En uh, je gaat echt niet naar mensen kijken. En ook, hoe kan ik zeggen dat iemand onguur is? Hoe kan ik zeggen dat die persoon... Uh, ja, het is toch een persoonlijke mening, wat je dan van iemand hebt? Ja, nou, het idee is, legt die uit, je uit, En dat vind ik op zich niet zo heel raar... dat als je je tentje opzet, dat je even kennis maakt met je buren. En met aan de andere kant, zodat je weet wie er ongeveer ja. in een straal van 50 meter bij je ja, horen. Maar die professionele zakkenrollers die zijn zo ongelooflijk getraind. geloof Die gaan echt um... op in het feestgedruis. Die kleden zich zo, die gedragen zich zo... die dansen naast jou, je drinkt, met, je drinkt een ja. biertje met ze... en volgens ben je smartphone kwijt. Die zijn echt getraind. Dat ja, maar zijn die gaat geen, dan geen... ook vooral over de types die op de camping hangen. Hè? ja. Dus die stiekem ja, ja. Uh, ja, Maar Steven, tenten ik naast, ja, weet ik wel wat je s'nachts allemaal meesleept naar je tent aan mensen? <laughs> <laughs> voor on, ongeure types. Bij voorkeur ongeure types <laughs> ja, ja. natuurlijk, ja. Goed, um, wat jullie betreft iets wat overdreven dus. Ja, als ik het zo goed begrijp. Bedreven. Zometeen meer over Egypte. En voor het in de families. Maar eerst Jason Mraz, I'm well, ben tried to beat you, but you're so hot that I'm melted. I felt right through the cracks. Nu probeer ik get back before the cool done run out i'll be giving it my best this and nothing's gonna stop me but divine intervention i reckon it's again my turn to win some or learn some but i won't hey it's our take no more no more it cannot wait i To be loved.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 Ik ben yours. Dario, PNN Today. Egypte, the day after. Egypte rouwt. Laatste cijfers: 638 officiële doden. Lezen ja. wij net. Officiële. Ja, van het ministerie van uh, Gezondheid in Egypte, inderdaad. Ja. De moslimbroeders die zeggen dat het er. Uh, nou, verschillende duizenden zijn. Ik las 4.500, zeggen ze. Ja, dat zeggen ze nu, inderdaad. Ja, Wat zoiets. denk jij? Nou ja, geen ja, idee. Het zullen dan... er meer zijn dan de 638? En het zullen er waarschijnlijk minder zijn en hopelijk minder zijn dan uh, het getal van de broeders. Maar ja. het loopt nog wel op. In de studio is... nog steeds journalisten en Midden-Oosten deskundige Esmeralda van Boon. Uh, je hebt zes jaar lang in Cairo gewoond en Safea El Madi. Egyptische, jouw familie zit daar nu. Je moeder wil niet meer weg. Nee. Die uh, wil erbij zijn. Um, zijn zij pro of anti morsi Je ja, ouders. Um, verschillend. Uh, mijn uh, vader en mijn zussen zijn een beetje anti-morsi. Mm -hmm. En mijn moeder en mijn zwager, uh, die is een beetje, uh, ja... Ik wil niet zeggen pro-morsi, maar, ze zeg maar ze weten niet waar de waarheid ligt. Zeg maar. nee. Want ze zeggen dat de moslimbroederschap niet allemaal slecht zijn. Dus het is een beetje oneerlijk om iedereen over één kam heen te scheren. Maar dat, dat zorgt voor, uh, voor discussies af en toe, lijkt mij. Absoluut, en heftige discussies. Want uh, ja, die gaan uh, soms best wel uh, heftig. Ik was bij het uh, verjaardag van mijn nichtje. En eigenlijk uh, hebben we alleen maar over de politiek gekletst. En het was op een gegeven moment ook zoiets van... jongens, zijn die nou aan het ruzie maken? Nee, we zijn passievol aan het discussiëren. Ja. Toen dacht ik, nou, dit lijkt meer op ruzie. Maar goed. En je vader is dus uh, uh, pro-morsie. Um... anti morsi Ah, sorry, anti morsi ja. dat bedoel ik. Um, dus um, ja, die is ook de straat op geweest. Die is ook bij zo'n sit in geweest. Hoe, hoe heeft hij dat beleefd? Uh, Heel, het was, als ik heel eerlijk ben toen wij anti-Morsi op straat gingen, het was eigenlijk heel gezellig. Het was feest en we waren allemaal voor Cici en iedereen was aan het dansen en de mensen van het leger was er en iedereen was foto's aan het maken met tanks en mm -hmm. mensen van het leger en iedereen was ook aan het bedanken het leger van bedankt dat jullie er zijn en bedankt dat jullie wat gaan doen zeg maar. Dus mensen waren eigenlijk heel dankbaar en heel vrolijk dus. Het zat een goede sfeer in toen. Ja, overigens is dit beide, de, de sit-in, er zijn verschillende, het is een ingewikkeld verhaal, maar dit is uh, pro-leger, het leger. daar was jij ja, bij. Dat klopt. Esmeralda, jij hebt met veel vrienden gesproken. Um, we hebben het nu, de, de, waar de, het gisteren natuurlijk over ging, was de, de andere soort sit-ins, die nu zijn ontruimd uh, van de moslimbroederschap. Ja. Die zijn weggevaagd. Wat, wat vinden jouw vrienden daarvan? Dat dat is gebeurd? Um, nou, een deel van hen, uh, van vrienden en bekenden, die vinden het goed dat het is gebeurd. Die zijn blij dat die zit in sit zijn ontruimd. Um, ze zeggen ook, ze zijn meerdere keren gewaarschuwd dat ze er weg moeten. Ze wilden niet. Dus het is goed dat er nu is opgetreden. Zeggen ze wel allemaal gelijk daarna van ja, maar dat het zoveel doden heeft moeten opleveren, dat is. Uh, absoluut nooit de bedoeling geweest. Dat, dat had nooit mogen gebeuren. Maar het is wel goed dat ze weg zijn. Terwijl wij volgens mij... Ik bedoel, wij hebben het gisteren op de redactie ook zitten volgen. En met, met het uur stijgt de verbazing. En je denkt alleen maar... mijn God, als je die beelden ja. ziet. Um, We hadden allemaal het gevoel... Dit, hoe kan het leger dit doen? Dit is, dit is absurd. Dit is outrageous. En zij, jouw vrienden zeggen... Het is wat hardhandig, maar het was wel nodig. Ja, nou, en er zijn ook wel mensen die zeggen... Van, dit had nooit zo mogen gebeuren. Uh, er hadden andere oplossingen moeten worden gezocht. Maar ja... Uh, mensen die, die wel vinden dat dit oké okay was, dat het gebeurde... los van dat het wel erg veel geweld was... Um, waren heel erg bang voor de islamisering... die de moslimbroeders uh, Egypte wilden opdringen. En die hadden zoiets van, ja, weet je, ze waren gewaarschuwd... en ze moesten gewoon nu, nu wegwezen. Ja, en het is wel betreurenswaardig maar het is wel goed dat ze nu weg zijn. Ja. En als ik dan ook zeg van, ja, maar kijk naar die beelden. Kijk hoeveel geweld er is gebruikt. Ja, maar ze konden niet anders. Want, uh, want anders waren ze niet weggegaan. En dat is een discussie waar je dan op een gegeven moment ook maar bijna moet. Maar dat is toch uitkomt. voor ons bijna niet... Te... Ik hoorde gisteren Andries Knevel zeggen... je kan toch ook de boel ontruimen met alleen een boeldoos en alleen traangas. Je hoeft er ja. niet meteen te gaan schieten. Nee, nou, en het leger zegt daarbij van ja... Uh, wij, uh, op ons werd geschoten uh, met scherp door mensen van die sit-in. En dus hebben wij ons verdedigd en teruggeschoten. En dat is ook dat wat is jouw vrienden het... zeggen. Een deel van hen gelooft dat verhaal inderdaad. En die zeggen ook dat is hoe het is gebeurd. En hoe het echt is gebeurd, is heel erg moeilijk om dat te zeggen. Ja. Omdat uh, de, de grote mensenmassa, heel veel chaos. Dus het is heel moeilijk om te bepalen wat er nou de waarheid is. En het eerste wat ook sneuvelt in zo'n verhaal, is wel de waarheid. Ik kom het ook wat, jouw vrienden, wat een groot gedeelte van jouw vrienden zegt door. Dat lees je nu vandaag ook overal in de krant. Het is een grote mediaoorlog geweest. De, de, de reden dat ze uiteindelijk konden ingrijpen, is omdat er de laatste tijd zoveel berichten de wild in zijn gepompt. Het zijn terroristen die Moslem-Border-aanhangers. Nee, ja, ze zijn heel erg gedemoniseerd natuurlijk. En, en dat is ook wel. Maar ze zijn een beetje de... hersenspoeld door de media. Zou je dat kunnen zeggen? Nou, in ieder geval maakt het makkelijker om het te rechtvaardigen. hoe het leger dit heeft gedaan. omdat er zoveel negatieve. Um... Media aandacht is geweest voor de moslimbroeders. En ze zijn weggezet als terroristen. Ja. Maar dat was niet alleen staatsmedia, las ik, maar ook uh, juist heel veel commerciële media. Dat ja, klopt. Ja, en oh. er zijn ontzettend veel. En waarom ze zo'n berichten... zo hekel aan, aan de moslimbroeders? Nee, omdat men heel bang was voor wat er eventueel ging komen in het land, namelijk uh, een, een, een islamitische staat. En zij heel duidelijk vonden, uh, Morsi was aan de macht en was voornamelijk de president van de moslimbroeders... en was helemaal niet bezig om de president te zijn van het hele volk... en was alleen maar bezig om zijn eigen zin door te duwen. En uh, hij is nu afgezet, dus moet het nu klaar zijn. En dat zij daar bleven staan, daar was men het gewoon niet mee eens. Een groot deel van het volk. Ja. Vergeet niet dat het hele grote deel van het volk... dat uh, Natuurlijk wel mee eens was dat ze daar ja. zaten. Um, even naar jou nog, Sefea. Naar jouw familie. Um, jij zegt net, ik was laatst op een verjaardag van mijn nichtje. Het ging alleen maar over politiek. Ja. Vroeger was dat niet zo. Nee, vroeger was het... Uh, ja, was, mensen waren er minder mee bezig. Omdat alles wel gewoon liep. En mensen waren meer eigenlijk op zoek naar voedsel en uh, geld eigenlijk. En dan hebben we vroeger over um, onder Moeberaken. Ja, klopt. En daar ging je eigenlijk achteraan. En ook qua families. Ja, niemand hield zich er echt mee bezig. Want het, het liep allemaal wel een soort van... Maar en? het mocht ook niet zo erg, of tenminste het mocht. Er werd ja, ook niet zo uitgezonden op tv. Het was ook niet zo handig om op straat nou enorme politieke discussies te gaan voeren. Nee, nee. In, de, in de laatste tijd in de run-up naar die, naar die revolutie 2011 gebeurde het iets meer. De ontevredenheid over Mubarak werd tot meer uitgesproken. Maar daarvoor nou, had je het niet over. Je had het voornamelijk over voetbal. Er was ja. altijd ontzettend Klopt. veel voetbal op straat. En <laughs> daar werden hele heftige discussies over gevoerd. Ja. Over verschillende clubs, maar over politiek ja. niet. Z zijn er ook veel mensen die zeggen, doe mij maar, maar gewoon weer de... Uh... Doe mij maar de, de Mubarak-periode terugkijkend. Nou, de stabiliteit die de Mubarak-periode had, uh, wel. Um, ik heb nog niet mensen horen zeggen dat ze Mubarak terug willen. Maar de stabiliteit en de veiligheid die er onder zijn regime was, ja. dat wil iedereen natuurlijk weer terug. Ja, maar er gebeurden heel veel dingen die niet, uh, die niet gezien werden. En dat deed Mubarak heel goed. Ja. En, en dat... dat zijn ook wel dingen die mensen wel graag voor het gemak even willen vergeten op dit ja. moment. Ja. Ik, ik zei net, van het verscheurt echt families. Bij jou wordt er nog gediscussieerd. Ze vliegen elkaar nog niet echt in de haren, geloof ik. Nog net niet, nee. Nog net <laughs> niet. Maar hoor je dat ook van je, van je ouders daar en van familie en vrienden? Dat het ook in een keer in vriendengroepen, buren... iedereen denkt er opeens anders over. Ja, want iedereen heeft zijn eigen mening. En iedereen denkt uh, wat, wat hij vindt dat het juist is. En iedereen hoort natuurlijk om verschillende verhalen. Dus ja, wat is in principe waar. Maar wat je zelf gelooft, dat probeer je natuurlijk uh, duidelijk te maken. En ook voor de mensen om je heen. En je merkt dat, dat ook gewoon thuis. ook Soms mijn ouders, beiden, die kregen dan uh, ruzie. Van ja, maar ik vind het zo. Ja, maar ik vind het zo. En dan, ja, dan ga je een hele discussie voeren. En dan krijg je op een gegeven moment ruzie. En dan zeg ik, ja, klaar. daar gaan we er niet meer over praten. Want het werkt op een gegeven moment ook niet meer. En dat is ook met, met buren en, en vrienden. en Iedereen heeft gewoon echt zijn eigen mening. En denkt er heel anders over. Maar denk jij, Esmeral, dat dit, dit klinkt nog aardig? discussiëren, maar dit, dit... wil niet meteen over een burgeroorlog hebben, maar als mensen echt... Een lijnrecht tegenover elkaar staan, en dat is nu zo, ja. dat, hoe gaat dat eindigen? Nou ja, niet snel ben ik bang. En wat er nu gebeurt binnen het huis, en dat soort discussies, en dat dat nog... Nou ja, op een gegeven moment tot een negeerperiode misschien leidt, leidt op straat wel vaker tot een handgemeen. Op het moment dat mensen met elkaar in discussie gaan en niet met elkaar eens zijn, dat ze wel met elkaar op de vuist gaan. Dat gebeurt. Dat gebeurt. En... Als je nu kijkt naar, naar um, hoe mensen inderdaad lijnrecht tegenover elkaar staan. Dat gat is niet zo snel meer gedicht. Wat er nu is gebeurd, dat heeft zoveel haat en verdriet ook gezaaid. Ja, dat gaat heel lang duren, denk ik. Voordat mensen weer gewoon met elkaar het gewoon één uh, volk gaan zijn. Ja. Een vriendinnetje van mij die zei ook van ja, ik praat niet meer met mijn moeder. En die gaan dan niet met elkaar op de vuist. Want ja, ik praat meer met mijn moeder. Want Ze snapt er niks is van. Die is totaal gebrainwashed. En... en die denkt dat dit uh, door het leger dan... Uh, dat dit de goede manier was. En dat het leger het goed heeft gedaan. En ik ben niet met de moslimbroeders. En niet met het leger. Maar dit had nooit mogen gebeuren. Ik kan niet met mijn moeder praten. Ik hoor niet meer te zien. Ik zei, ja, maar dat is toch wel vrij heftig. Nee, ik wil het niet meer. Sowieso is de hele mening over het leger, daar, daar is er ook uh, flink wat in veranderd. Hè? Want ten tijde van, uh, uh, nou ja, onder Mubarak moest niemand wat hebben van het leger. In de eerste revolutie 2011 ook niet. En nou zijn er heel veel mensen die ja, met, open zeggen, armen. met open armen. Hoe zie, ja. hoe zie je dat? Nou ja, er is inderdaad, een, uh, na die revolutie 2011 waren er heel veel mensen die de straat op gingen tegen het leger, tegen de militaire uh, regering... En dat zijn nu de mensen die militairen met open armen ontvangen. En zeggen, jullie hebben het juiste gedaan wat gedaan moest worden. Namelijk Morsi afgezet. Morsi afgezet ja. en het plein nu ontruimt. En dan is er nog altijd wel de kanttekening. Het had niet zo moeten gebeuren. Let wel, dit zijn de mensen die, ik heb gesproken, dus ongetwijfeld mensen zijn die er anders over denken. Maar dit is wat ze zeggen. En ja, die mening die verandert gewoon. Er was laatst iemand die zei, het is net het weer. Net zo veranderlijk als het weer, die mening over het leger. Sophia, jouw neef zit bij de luchtmacht. Je hebt hem net nog gebeld. Wat zei hij? Ja, hij wordt er niet zoveel over kwijt, want hij vertelt er natuurlijk niet over wat er precies gaat gebeuren. Maar hij is wel natuurlijk heel erg ja, pro het leger en uh, hij is heel erg anti-moslimbroederschap. Want wat hij ook zei, het enige waar ze mee bezig waren, is het moslimbroederschap groter maken en een beetje alles afpakken en helemaal niet met het land. Heeft hij gisteren in helikopters gevlogen? Nee, nee, hij niet. Of iets anders nee, gedaan? Nee, hij plant wel de routes en dat soort dingen, die, uh, die, uh, die helikopters en, uh, en de vliegtuigen vliegen. Dus, uh... Weet je wat ik zo bijzonder vind? Ja, ik zit zo naar je te kijken en jij, je zit er heel vrolijk bij en heel monter. Ja, um, is dat ben... een beetje schijn? Of, of vind je het ook wel een beetje spannend misschien ik vind wat er het gebeurt? Heel spannend, maar ik ben aan de ene kant heel blij wat er gebeurt. Dus niet dat al die mensen zijn doodgegaan, absoluut niet, want dat vind ik heel triest. Alleen ik, ben, ik hoop dat hier eindelijk wel wat mee gebeurt. Want we gingen nergens naartoe en ik hoop dat er eindelijk wel dingen veranderen. En ik ben wel bang dat we een hele nare periode moeten doorstaan voordat er echt iets gaat veranderen in Egypte. Alleen, ja, waar moet je beginnen? En dat is een maar beetje jij bent moeien. blij dat die zit-in zijn ontruimd... dat de moslimboerders zijn weggevaagd van die pleinen? Absoluut, want er gebeuren ook dingen die wij niet zagen. En, en die wapens, wat ze hebben gevonden, wat ze hebben, wat ze hebben gezegd... en ook wat het nu ook... Daar achter de moskee hebben ze mensen gevonden die dood waren al een paar dagen. En dan denk ik, ja, waar komt dat vandaan? En ik denk dat ze niet voor niets zo'n moskee hebben in de fik hebben gestoken, want er zijn vast wel ook dingen die wij niet weten en wat de tv ook niet weet, wat daar bezig was. En dat vind ik ook eng. Want maar jij staat aan de kant van het leger. Ik sta aan de kant van wat er ja, niet, Ik wil niet specifiek een kant kiezen, want ik wil gewoon dat er ook mensen niet doodgaan, want dat is ook niet goed. Maar ja, ik wil wel gewoon dat het, uh, dat het wordt opgelost. Hoe ze, want ik volg net een Esmeralda. Die ziet er nogal somber in. Hoe, ja. zie, hoe zie jij het in? Nou, ik weet wel zeker dat we nog een uh, hele. Erge periode gaan uh, meemaken. En ik weet zeker dat de dode aantallen nog meer worden. Daar ben ik heel erg bang voor. En uh, ja, ik ben ook natuurlijk bang voor mijn familie, want ze wonen daar. Mensen gaan ook op straat op. Dus dan heb je toch een beetje van binnen dat je denkt: van, jeetje, straks gaat er ook een van mijn familielid gewoon dood als hij zomaar op straat loopt en wordt zomaar neergeschoten. Dat kan ook. Zeg tegen je moeder dat ze terugkomt. Ja, yeah, ik hoop het. Binnenkort hoop ik. Even laatste nieuws: VN-veiligheidsraad komt vanavond nog bijeen in New York um, uh, op verzoek van Groot-Brittannië, Frankrijk en Australië om te praten over de situatie in Egypte. Dat voor zover het laatste nieuws. Gary Clark Jr. The Life. En zometeen praten we nog even over Hives. Is het nou echt afgelopen daar of niet? <kluisteren> yeah.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 Going. I'm standing at the bar, but the drinks quit flowing, strapped for cash, standing on the block, drunk as hell, trying to avoid the damn cops, and this is how it is sometimes when you fall off track, like when you wreck a stretch and you try to run it back, but sometimes the stretch got too deep in impact, it makes it so hard for you not to look back, regretting things you did in the past, I wake up in the morning, tell myself it won't last, but I tend to get another glass, and I start to acting like an ass, Rolof doet zijn moves. Yeah. Lekker plaatje. Carrie yes. Clark Jr. at the Life. Radio 1. Willemijn Veenhoven. Today. Zo na nou, vijf jaar geleden zaten we nog massaal te krabbelen, te tikken... en kregen iedere foto respect. Oftewel, de website Hives was het helemaal. Esmeralda, jij zegt net, ik heb hem net vorige week opgedoekt. Hè? Ja, ik deed er al jaren... Of nee, dat is niet waar. Ik deed er al, denk ik, minstens een jaar niets meer op. Toen dacht ik, nou, weg met dat ding. Ja, nou, dus volgens mij dacht weg, ja. iedereen... Nou, jij hebt hem al lang niet meer, Roelof. Ook al heel lang niet meer. Ja. En toch nog, wanneer was het? Drie jaar geleden kocht de Telegraaf Media Groep kocht Hives voor... 53 miljoen euro en nu is uh, hij op sterven na dood. Was misschien dus niet zo'n hele verstandige zet. Uh, nu zit TMG in zwaar weer en denken ze, nou, misschien moeten we er maar eens vanaf. Internet-expert Danny Mekert, goedenavond. Dag Willemijn, goedenavond. Is dit dan uh, de definitieve doodsteek voor huis? Nou ja, het zou best kunnen. Um, het is heel jammer wat er gebeurt. De Telegraaf Media Groep heeft natuurlijk al jaren te kampen met een teruglopende uh, oplage... En uh, het is toch een van de grootste uitgevers van ons land. Ze hoopten met Hives een online netwerk erbij te krijgen... waar ze uiteindelijk toch ook geld aan konden gaan verdienen. Ja. Dat is niet gelukt. Um, en uh, ze geven eigenlijk Hives nog een paar maanden de tijd. En Hives moet zichzelf en met name ook bewijzen in het verdienmodel. Hives moet met andere woorden weer rendabel worden. En wat ja, maar er dat, gebeurt is dat, gaat als dat dan niet lukt weten we niet. Gaat er niet gebeuren. Nou ja, wat ze op dit moment aan het doen zijn en wat ze overwegen... is om er een gamesplatform van te maken. En dat is een strategie die ze hebben bedacht toen Zenia, bekend van Farmville... heel erg populair was en heel veel geld verdiende met online spelletjes. Maar het is de vraag of het nog gaat lukken om in die markt veel geld te verdienen. Maar aan de andere kant, het sluit wel goed aan op de doelgroep... die nu het meest populair is op Hives. Dat zijn namelijk kinderen tussen de 8 en 15 jaar. Hm. Maar is het niet überhaupt vrij dom um, dat, dat TMG toen hives kocht. Dus drie jaar geleden. Toen was bijna iedereen hier aan, aan tafel al van hives af. Ja, nou op, op zich niet. Um, als je kijkt naar wat er gebeurde met de ontwikkeling van de gebruikersaantallen, dan zag je eigenlijk tot het laatste moment, hè, er werd wel gesproken door mensen over van ja, wil ik nog wel blijven hyven of niet? Ik heb nu ook Facebook erbij gekregen. Uh, maar Hives was op zich nog wel veel bezocht op dat moment. Maar je zag eigenlijk dat toen bekend werd dat de uitgever van de Telegraaf Hives over had genomen, er nogal een negatieve draai aan werd gegeven door mensen, ook met name bang op het vlak van privacy. Wat gaat Telegraaf doen met al de gegevens van al die mensen? Nou, het droevige is dat ze dus uiteindelijk helemaal niks hebben gedaan met alle gegevens van ja. mensen, waardoor er ook niet echt meer een reden is om de site te bezoeken. Maar, wat we niet mogen vergeten, is dat Hives toch nog steeds 2 miljoen unieke bezoekers heeft per maand. Ja. Dus of ze de site weg gaan gooien, dat weet ik niet. Goed, ik begrijp dat uh, TMG gaat, uh, geeft ze nog een half jaar, om te kijken of ze nog Winstgevend kunnen worden en anders is het schloes. Denny Mekic, dankjewel. je BNN Today. Willemijn Veenhoven. Tijd voor het laatste woord. Als eerste cabaretje... Carolien Borgers, die wil wel eens kijken... hoe ver de Russen willen gaan. Hey Willemijn. Ik lees net dat eerder dit jaar... een televisiepresentator in Rusland... openlijk en op televisie aangaf homo te zijn. Nog diezelfde avond werd hij ontslagen. Oké, okay, dit is een oproep aan alle Russen. Hoeveel gouden medailles willen jullie in ruil... voor een massale landelijke coming-out... Gewoon om te kijken of Poetin met zijn idiote rechtlijnigheid... ook zijn eigen economie om zeep kan helpen. En dan Tom Staal. Morgen dan zit hij hier aan tafel. En hij maakt zich nu nog even boos om de gemiddelde Albert Heijn-consument. Willem Willemijn. Deze week was uh, Foodwatch uh, hartstikke boos op Albert Heijn. Uh, over dat puur en eerlijk misleidend zijn. Maar dat is geen misleiding, dat is gewoon marketing. Draai het een keer om en kijk zelf eens wat je eet. Tot morgen. Tom Staal. Morgen is hij bij ons. Dames en heren, dank jullie wel. Ik zie een beetje bezorgde gezichten. Je gaat natuurlijk meteen onmiddellijk vanavond nog het nieuws volgen, Esmeralda. En morgen de hele dag. En ja. morgen de hele dag. Morgen staan er weer heel veel demonstraties gepland hè, in Egypte. Ja. Uh, Tamarot heeft uh, opgeroepen dat ze de straat ontmoeten. De moslimbroeders hebben opgeroepen uh, massaal de straat op te gaan. Morgen is natuurlijk het vrijdagmiddaggebed. We gaan het volgen. Dank allemaal. Zometeen langs de lijn met Henry Schut. Ja. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de Eredivisie: PSV Roda. Hij blijft een beetje hangen, hij schiet hem drie. Zwolle, Vitesse, een doelpunt. Is dat... PVV Utrecht. Nu gaat Schiethoff de voorzicht geven. hij probeert hem te plaatsen in de V. Dus alleen de been, Verstrekt. Verstrekt. En om kwart voor negen, Vijenoord, Herenveen. En dan zit hij erin. NLS langs de lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Zo mixt het komisch duo Egoeders, Man and Jew op 27 augustus klassiek met humor. Kijk voor kaarten snel op robecosummernights.nl. Dit is Radio 1.